En een voorspoedige start. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. De spits van vanochtend was de drukste ochtendspits van het jaar. Rond 8 uur stond er bijna 400 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. De ANWB meldt dat er opvallend veel files langer waren dan 10 kilometer. De meeste files werden veroorzaakt door mist en gladheid. Vanwege de mist bleven op een paar wegen de spitstroken dicht. Er waren een paar aanrijdingen, maar er waren geen grote ongelukken. Vanwege de gladheid is er vannacht gestrooid. Bijna 40% van alle Nederlanders heeft door ruzie geen contact meer met een deel van de familie. Dat blijkt uit de eindejaarspeiling van het netwerk notarissen. Daarmee is het aantal familieruzies met 5% toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Het gaat vooral om ruzies tussen broers en zussen of tussen ouders en hun kinderen. Gemiddeld hebben mensen al 12 jaar geen contact. Volgens het netwerk notarissen gaan de problemen vrijwel altijd over geld. Bijvoorbeeld als familieleden een erfenis moeten afwikkelen of een testament moeten opstellen. Bij Oldenzaal staan de eerste acht vrachtwagens met vrakstukken van vlucht MH17. Ze staan klaar om door te rijden naar vliegbasis vliegbasisschilzerijen in Brabant. Daar worden ze rond twee uur verwacht. De vrachtwagens arriveerden vannacht en vanochtend bij de Duits-Nederlandse grens. In de komende dagen komen nog eens acht vrachtwagens met vrakstukken vracht uit Oekraïne naar Nederland. Het weer, de gladheid en mist verdwijnen snel... waarna de zon geregeld schijnt, tot 6 tot 8 graden. In het oosten iets kouder, daar blijft het ook langer bewolkt. Bij zee valt nog een enkele bui. Vanavond meer bewolking, komende nacht gevolgd door regen... en aan zee een stormachtige zuidwestenwind. Morgen overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Dit was het DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De John van de ANWB. Er staan nog altijd vrij lange files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden 8 kilometer. A6 vanuit Muiden naar Lelystad voor Lelystad 4 kilometer. En richting Muiden op de A6 bij Knoop het Muidenberg 7 kilometer. A9 ook maar richting Amstelveen bij Bad of het Dorp 6 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 5 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Bildhoven 4 kilometer.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 What a good place to be. Don't believe it. It's a peak of different women, never something else again. Don't believe it. Oh no, cause it's never something else again. No, we won't follow. It's another ladder with a boss. Following in footsteps overgrown by and he's lost me. Through women, go trees. And if you catch them right, they will land upon the knees. Where they all and all the wallets and they close all the minds and they love to buy you all a drink and if we ask all the questions and you take all your clothes up and back to the kitchen sink what a good place to be don't believe I It was the bee. Dat je deze nooit meer hoort op de radio is gewoon een schande. De House Martins met happy hour tot aan 5 uur. Dit is Zandvoort op zondag met de onder andere Eredivisie. 1-1 in Groningen tegen Herenveen En 2-1 Utrecht tegen Heracles. Heracles leidt dus. En dit is Alexander is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 Alexander Rebeck, Tail En Alexis Jordan met uh, Happiness. Nou, die Happiness is ook in Almelo... want uh, daar is het 1-3 uh, geworden door uh, Wout Weghorst. Wie kent hem niet? Nou, als we toch een beetje happy hour hebben... zoals uh, de housemothers zeggen, hier hebben we Forel.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 ...met uh, It's All About The Base en daarvoor Pharrell met uh, Happy. Wie Happy is, is Irene Schouten, want zij heeft een uh, knappe zegen geboekt op de massa start. De 22-jarige rijster is op de laatste 100 meter de Canadese Ivani Blodin te passeren in een sprint. De Zuid-Koreaanse Jin Yun-ji, die finisht als derde. Opvallend was dat uh, Schouten als enige Nederlands op het ijs verscheen. Mariska Huisman ging dit weekend ziek naar Nederland. Haar vervangster Marije Joling landde zich kort voor de masterstart af... want ze eerder vandaag al de 1500 meter. Schouten had het geluk dat het ploegenspel bij alle landen dit seizoen nog niet optimaal verloopt. Vandaag zat er zelfs helemaal geen ontsnapping in. Het peloton bleef tot een ronde voor het einde bij elkaar. Martina Sablikova die maakte met armgebaren kenbaar... dat ze baalde dat niemand met haar wilde meevluchten... Uiteindelijk pakte dat positief uit voor Schouten... die veel snelheid wist te pakken in de laatste bocht. Blondine blondin reed op korp, maar door de mistslag verloor zij te veel snelheid... om haar koppositie te vast te houden. De wedstrijd werd ontsierd door een vervelende valpartij in de laatste ronde. Vijf vrouwen gingen onderuit en de Amerikaanse vrouwen Heather Richardson... en Maria, Maria Lamb vielen tegen elkaar aan in de, board, in de boarding. De brochure bij Lamb zag er ernstig uit. Voor de zegen uh, van Schouten staat ze nu gedeeld de eerste in de wereldbekerstand. Ze heeft net als Blondin 250 punten verzameld. Arthur Was die heeft bij de wereldbeker in Berlijn ook de tweede 500 meter op zijn naam geschreven. In de slotricht tegen de Canadees Laurent Brieu die overtuigde de 28-jarige Paul met 35-04. die bleef Espen Arnes van een um, net voor... De Noord die greep het zilver in 35.06. De Breer eindigde op het ook op podium op 35.09. Vrijdag was was iets sneller dan vandaag. De Nederlanders konden niet overtuigen. Jan Mekens had bij de afwezigheid van Pavel Kulisnikov de leidende positie in het Willemdekenklassement kunnen pakken. Maar hij vinden het al 6e in 35.13. Michel Mulder werd 7e in 35.21. En Hein Otterspeer eindigde ook nog in de top 10 35.27. Um, even kijken, want we hebben nog uh, vrolijk nieuws. En uh, ook even het muziekje weer even opnieuw uh, starten. Want de Nederlandse estafette zwemsters... die hebben net op de WK Korte Baan in Doha... goud veroverd op de 4x50 meter vrije slag. Ingedekker, Femke Heemskerk, Maud van der Meer... en Ranomi Kromowidjojo jojo die doken met 1.34-24... onder het wereldrecord dat de Nederlandse ploeg in de series had gezwommen ochtends was Nederland met Esmee Vermeulen in plaats van Heemskerk tot 1.35.74 gekomen. En omdat de FINA pas sinds vorig jaar dit onderdeel erkent voor een wereldrecord... is het Nederlands en de Europese record nog sneller. Voor de Nederland is dit uh, de vierde titel, dit uh, toernooi. Heemskerk won goud op de 100 meter vrij. En de Esterette ploegen waren ook de beste op de 4x100 en de 4x200 meter vrij. Dan hebben we nog wat basisschoolnieuws, want... Uh, de Warriors die vestigen een uh, clubrecord uh, gisteren met een twaalfde zegen op rij in de NBA. De basketballers uit Oakland die wonnen met 112-102 van Chicago Bulls en vestigden daarmee een clubrecord. In 1972 waren de Warriors tot elf zegens op rij gekomen. Liefst vijf spelers van de formatie haalden de dubbele cijfers. Met 31 punten was forward Raymond Green het meest succesvol. Voor de ploeg was het de 17e zege in de 19 wedstrijden. En daarmee staan de Warriors bovenaan in de Western Conference. Nou goed, ik ga nog even verder zoeken in de blije platen. Blij omdat de dames weer eens een keertje gewonnen hebben... voor de vierde keer de afgelopen dagen in Doha. Oh. En ik kom uit bij een van een aantal jaar geleden. Dit is Sam Sparrow op CFM. Can see the sun coming up and I need it. I've been down for a while They said the grass was always greener But you know I haven't seen her I feel like I've been dying for a smile Thing inside uh, sit uh, tight sit uh, tight, uh, tight it'll be alright Op, uh, ZFM, Sam Sparrow en Pointer dus met dezelfde titel. Happiness dus. Het is dus half vijf. Uh, de wedstrijden van uh, half drie zijn afgelopen. Even een overzicht uh, van de wedstrijden die dit weekend zijn gespeeld in de Eredivisie. Uh, Excelsior, Feyenoord werd 2-5. Kasim Richards 1-0. Zesde minuten. Boetjes 2-0, 17 minuut. Immers 16 minuut En de 62 minuut scoorde hij. En ondertussen Stans die uh, scoorde dan uh, ook nog even. Eustra uh, maakte er ook nog even een doelpuntje bij. En Van Beek die, uh, maakte een eigen doelpunt. En daar werd het 2 tegen 5 in um, Rotterdam. AZ coet 2-0 voor AZ. Johansson in de 25e minuut. En Dos Santos, Sa Dos Santos in de 70e minuut. Cambuur tegen NAC Breda. Valkenburg scoorde het enige doelpunt in uh, Leeuwarden in de 27e minuut. Dus 1-0 dus voor um, NAC Ajax-Willem 2 werd 5-0. Sikkelsen, 14e minuut. Milik scoorde twee keer. Veldman en Klaassen die, uh, maakten dus in totaal vijf doelpunten. FC Dordrecht-PSV werd uh, 1-3. Liederm die, uh, scoorde wel de openingsdoelpunt in de zesde e minuut. Maar Wijnaldum en Luc de Jong scoorden voor PSV. Wijnaldum zelfs twee keer, waardoor er dus 1-3 werd. Nou, de andere wedstrijden van vandaag. Pek Zwolle tegen Aden Den Haag. Nishit scoorde twee keer voor Pek Eén keer uit een penalty. Drost die scoorde ook wel voor Pek Zwolle, En Kramer die scoorde de elfde doelpunt van dit seizoen. Waardoor het 3-1 werd in Zwolle. Dan de FC Groningen tegen Herenveen Daar werd het 1-1. De Leeuw in de 17e minuut en Ut in de 25e minuut. Dan een knots gekke wedstrijd. FC Utrecht tegen Herenke Almelo. Daar werd het 4-2 voor Herakles. Borins die opende de score in de achtste minuut. Petterson maakte gelijk 1-1. Dan Flederus en Weghorst maakten er 1-3 van. In de extra tijd werd er nog 2-3 door Marquiet. Een minuutje later die, um, besliste Bel Hassani voor Herakles. Um, en daarmee werd het dus 4-2 voor Herakles. Al-Melo. Zometeen Vitesse tegen fc Twente. De stand op dit ogenblik in de Eredivisie PSV. De koploper Ajax 2 e Feyenoord 3 az 4 en Pexvolle 5 En onderaan 16e Ado Den Haag met 14 punten. Nokpedaal met 13 En FC Doordrecht helemaal onderaan met 5 punten. Goed, tot zover het overzicht. We gaan weer verder met muziek. Doen we nu met Metken. Met Bekkin. een oud nummer van Frankie Valley trouwens. met kan met de backing begint alweer aardig donker te worden. Het is ook uh, 7 december bijna de donkere dagen voor kerst. En als dat zover is, dan moet ik altijd aan deze plaat denken. Nooit een hit geweest, maar het is zo zo mooi. Beetje sneeuw erbij. knapperend hard vuur, En de weeping willows met Broken Promised Land. You sit and wait for my is hard to break You promised me forever Why did you take us apart At the end of the day Good night. you'd never Whoa. ZANG je Uh, medelijden met Pascal van Beek Die zit hier naast me in de studio En die hoort het jang van Anders van Bergen Die met deze twee platen flink aan het meebladeren is Earth, Wind and Fire met Fantasy En dan voor de Weeping Willows Met uh, Broken Promise Land Voor Zandvoort en de regio ja, we hebben nog wat uh, agendawerk voor u te, in petto. Vandaag georganiseerd AOT-events. Een avond met stand-up comedians in App Vloed. Het restaurant van de Amsterdam Beach Hotel. op Badhuisplein 2 tot 4. Een keur aan artiesten zal acte de brazant geven. De avond wordt georganiseerd met als ondertitel... Zandvoort lacht met een open mic. Het uh, wordt een avond die volop in het teken staat van lachen. Comedians als MC West Said... Bravo Neger, Steven Brunswijk, Dorothee de Rooij, Maaiko Vos... Sergio Buncee, Paul Scholderman, Maarten van Nooren, Oscar Arnold... en Ruud Mulder zullen je een onvergetelijke avond bezorgen. De avond begint vanavond om half negen en de entree bedraagt slechts vijf euro. En dat is lachen gelazen. dus. Ook vandaag in het Holland Casino. Dat is volgens mij al begonnen met um, het optreden van Gentle Moods. Toegang minimaal 18 jaar geldig, legitimatiebewijs is verplicht. Kledingvoorschrift is stijlvol en verzorgd. En uh, de toegang voor niet leden is 5 euro. Holland Casino, Badhuisplein nummer 7. Er zijn ook nog wat uh, andere dingen te beleven. Uh, woensdag 10 december de kerstmodeshow bij Slender U. Hoogweg 56A. Toegang ook 5 euro en de aanvang is uh, om half 8. Vrijdag 12 december, meisje met de zwavel Lucifer stokjes. Zandvoorts museum, zware weestraat nummer 1. Toegang kost 10 euro, aanvang om 8 uur. En het is een komisch drama geschreven door Fred Rozenhart. Reserveren kan via museum, De beruchte pubpis is er ook weer. Café kopen, kerkplein nummer 6, deelname 2,50 euro. De aanvang om 9 uur. En nog andere leuke dingen? Ja, zeker, want... Uh, December staat ook dit jaar in het teken van de Winter Wonderland-maand. De ijsbaan, de sprootjeswandeling, het wintersante kraampje, de concerten, het Wenspavillon aan Zee en natuurlijk de nieuwjaarsduik zijn inmiddels vaste ingrediënten van deze sfeervolle maand. En dit jaar wordt daar een kerstcadeau-markt aan toegevoegd. De markt wordt zondag 14 december van 12 tot 6 gehouden. Het Raadhuisplein. Heeft u een product dat echt thuis hoort op deze kerstmarkt... en wilt u graag meedoen? Neem dan contact op met het VVV Zandvoort via marketing... aperstaartje. www.zandvoort.nl Hebben we nog meer? Jazeker. 11 december kerstmarkt Nureken op het overdekte Plein de Brink van half elf tot 4. Uh, dan de opening van de ijsbaan, dat is aankomende zaterdag... en die is er tot uh, 4 januari. 13 december ook jazzmiddag in Talassa, aanvang om 4 uur. Ook nog een uh, Christmas Shopping Night, dat is een koopavond in het centrum... tot 10 uur, dus dat is de dertiende. Kerstmarkt Winterwonderland hebben we het over gehad. De Theater de Krocht, 10 tot 4 uur... Er is ook volgende week een winterborrel Club Nautique. Een gezellige winterborrel vanaf drie uur. Met DJ Bert, Esther en Sanne. De entree is gratis. Nou, ik ben blij dat ik volgende week geen programma heb. Want uh, anders uh, had ik een moeite om een uh, programma te maken. Goed, dit is hier Zandvoort. Nog uh, twee platen te draaien uh, tot aan het nieuws uh, van vijf uh, uur bij Zandvoort op zondag. Nou, het regent als het giet buiten en daarom gaan we maar denken aan snow. Dit zijn the de Rata chili Peppers. Come to the side that the things that I tried were in my life is to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea, to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay down, come get the play on, all my life to sacrifice. Hey yo, oh, listen what I say. Is nou morgen wel Hagel, heeft Lex uh, voorspeld op zijn website ww.meteopagina.nl. We komende week gewoon de herfst. Goed, dit was hem weer zondag wordt op zondag. Het programma wordt uh, dinsdag dus af en verhaald. En uh, volgende week zitten gewoon weer Albert Jan en uh, Rob Harms. Ook op zaterdag trouwens. Zometeen Monster Muziek. Dan uh, om 9 uur Varenveugen met uh, Ted Seppi. Nog één plaatje te draaien. En uh, aangezien het de happy hour was, nog één happy plaatje om het af te leren. Germain, nee, niet Germain, Joe Jackson en Alan Carswell. Happy en Graag tot de volgende keer. Doei!